Jennifer Ockeloen met het NOS Journaal. Bij een schietincident in Sneek is een man van 32 omgekomen. Een vrouw van 33 raakte zwaar gewond. De hulpdiensten zouden de twee slachtoffers op de galerij van een flat hebben gevonden. De politie denkt dat de man op de vrouw heeft geschoten. De vrouw is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De omgeving rond de flat in Sneek is afgezet voor sporenonderzoek. Voormalig FBI-directeur en prominent Trump-criticus James Comey... wordt strafrechtelijk vervolgd. Hij is aangeklaagd voor het afleggen van een valse verklaring... en obstructie van de rechtsgang. Comey zou in 2020 valse getuigenissen hebben afgelegd... over zijn rol in het parlementaire onderzoek... naar mogelijke pogingen om de verkiezingsverkiezing van 2016 te beïnvloeden. Met de aanklachten voldoet justitie aan een eis van president Trump... Die had justitieminister Bondi opgedragen zijn politieke vijanden te vervolgen. De politie heeft ingegrepen bij een demonstratie voor het gemeentehuis in Doetinchem. Honderden mensen demonstreerden daar tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Agenten voerden charges uit toen er zwaar vuurwerk en stenen naar ME werd gegooid. Zeven demonstranten zijn opgepakt. In het gemeentehuis werd vergaderd over de opvang van asielzoekers... Volkswagen legt twee Duitse fabrieken tijdelijk stil. De vraag naar elektrische auto's groeit langzamer dan verwacht. Dat komt mede door Amerikaanse importheffingen. Volkswagen legt de productie een week lang stil. De Duitse auto-industrie heeft het al langer moeilijk. Gisteren werd bekend dat het bedrijf Bosch 13.000 banen schrapt... bij de tak waar onderdelen voor de auto-industrie worden gemaakt. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Het is een graad of 8. Vanaf de ochtend zon, later meer bewolking en opnieuw regen. En het wordt 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht. We Yeah. You're the one My list. Uh. I feel like heaven when I look in your eyes. I know that you are the one for me. Yes, you drive me crazy 'cause you're one of a kind. TV ZFM